Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een busstation in Loon op Zand zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Waalwijk en Drunen. De politie denkt dat ze net uit de bus waren gestapt en bij het oversteken werden geschept door een auto. De bestuurder, een man uit Tilburg, had niet gedronken. De politie spreekt van een noodlottig ongeval. Bij een bombardement op een school in het oosten van Oekraïne zijn mogelijk 60 doden gevallen, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Er zijn inmiddels twee doden gevonden. In de school in de regio Lugansk waren 90 mensen aan het schuilen voor de aanhoudende gevechten. Na het bombardement brak brand uit en de school stortte in. 30 mensen zouden zijn gered, een aantal van hen raakte gewond. Oud-president Lula da Silva van Brazilië stelt zich opnieuw kandidaat voor het presidentschap. Op een verkiezingsbijeenkomst in Sao Paulo met duizenden aanhangers opende hij direct de aanval op regerend president Bolsonaro. Die is volgens Lula incompetent en leugenachtig. Lula was ook president van 2003 tot en met 2010. Een lange celstraf wegens corruptie werd ongedaan gemaakt omdat de rechter destijds partijdig was. Lula zei tegen zijn aanhangers dat hij niet uit is op wraak. Door hevige bosbranden in de Siberische regio Krasnojarsk zijn de afgelopen dagen zeker zeven doden gevallen en 19 gewonden. Onder de gewonden zijn zes brandweermannen, wel persbureau TAS. In het gebied werden ruim 270 brandhaarden geteld. Meer dan 800 huizen en gebouwen werden verwoest. Het bluswerk wordt bemoeilijk door de harde wind, maar volgens de autoriteiten zijn alle branden nu onder controle. In de Siberische regio is de noodtoestand uitgeroepen. En het weer van het noorden uit zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Marsen dicht vanwege politieonderzoek na een ongeluk vanochtend vroeg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur vanochtend. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Honendrecht via de A9, A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 hij maakte pak bij en die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen.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 Heb jij meer dan het beste gegeven aan die paar mensen om jou? En een thuisgegeven. je was er altijd al die dagen Liefdevol en trouw, ik wil je zeggen Mam, ik hou van jou Ik wil je zeggen, oh mam, ik hou van jou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 Luister tot naar Zandvoort Uitzandvoort met Mario Zandvoort. Mama, mag ik even met je praten? Als vroeger, zo fijn en zo intiem. Zeg mama, hoe vind je deze bloemen? Ik kussen.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 op bed brengen en uh, moeders verwennen. Moederdag wordt meestal in uh, maart, april en mei gevierd. En dat verschilt per land in grote delen van de wereld. Waaronder hier in Nederland en België valt moederschap altijd op de tweede zondag in mei maar in het Antwerpse. Na het van het bisdom Antwerpen vanaf 1962. Stilaan uitbreiden tot wat het bisdom Antwerpen is, wordt moederdag sinds 1913 gevierd op uh, 15 augustus. En onze lieve vrouw Hemelvaart, Sainte-Marie of Moedersdag, zo wordt dat dan genoemd. Ja, gezinnen die moederdag vieren, staat de dag in het teken van het vervelend.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 en we zweven in de gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden.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 Terug op de formele moedercultuur met ceremonies van Sybelle of Rhea, de grote moeder der Goden, dat is in de Griekse mythologie. Deze moedercultus werd vooral in Klein-Azië beoefend op de Idus van maart, die ook naar het Romeinse kalender op de 15e dag van maart valt. Een populair gesteld vindt moederdag of moedertjesdag.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 Begrijp je zoveel beter nu ik zelf een moeder ben. Dat is Ja, dat was jij. Ook al weet ik dat je weg moest gaan. Ik wil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 So indeed.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 Hij had ook een liedje gezongen voor speciaal voor zijn moeder. dat was Mama. En daarvoor hoorde nu Dana Winner. Dit ik laat je nu maar gaan. En de Moderne Moederdag werd in uh, het begin van de 19e eeuw uh, in Amerika geïntroduceerd. In 19, nee, wat zeg ik, 1870 start een rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiekscampagne voor Moederdag.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 Lopen. Je gaf me jouw liefde als ik het even niet weet, jij bent la mama. We delen alles samen, Tran.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 Milan Ghuli, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Mama, kan ik even met je praten? Want het leven zit me eventjes. Niet meer ik heb alles wat me lief is, maar ik voel geen liefde meer, ik heb je nu echt nodig. Was een opname met de beste zangers uit 2019. Daarvoor hoor u Francie Bauer met Woonwagen Mama. Ja, voor als u denkt van uh, ja, Moederdag vindt toch even de leukste dagen. Uh, volgend jaar wordt het op uh, 14 mei gevierd. In het jaar daarop op 12 mei. En dat jaar daarop zitten we al in 2025. Dan wordt het op 11 mei gevierd. En uh, Moederdag wordt niet overal op dezelfde dag gevierd. Zoals ik al eerder zei, en in sommige landen is Moederdag meer gewoon een vrouwendag. En uh, onder andere in, uh, in februari in Noorwegen is het op de tweede zondag. Uh, van februari wordt het dan uh, ook gevierd. En ja, ik kan ze eigenlijk allemaal opnoemen... maar eigenlijk is het ook helemaal niet dat u zegt van... oh, wat interessante. We hebben natuurlijk binnenkort ook de Vaderdag en dan is er is dan ook nog Internationale Vrouwendag. Maar vandaag blijven we gewoon hangen bij uh, ja, Moederdag. Hè. De dag om moeders te verwennen. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van de uitzending. Uiteraard uh, zaterdag denk ik dat we dit programma nog even herhalen... want het is toch wel leuk. Even kijken hoe de, hoe de, hoe de, hoe de mensen hebben op het programma. goede recensies en dan... Uh, en anders ik ben de volgende week...